Het is twee uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. In Rozendaal is vannacht een automobilist aangehouden... na een wilde achtervolging. De man was er vandoor doorgegaan toen de politie hem wilde controleren. Het schreeuwde volgens de politie niet veel... of hij had bij zijn dollemansrit een paar overstekende fietsers aangereden. Uiteindelijk zette de man uit Rozendaal zijn auto aan de kant en rende die weg. De agenten konden hem even verderop aanhouden. De man verklaarde dat hij een paar joints had gerookt... voor hij achter het stuur was gestapt. Bij een brand in een hotel in China zijn zeker elf doden gevallen. Het vuur ontstond vanochtend vroeg in een internetcafé onder het hotel in de stad Zhangjiang, in het midden van China. Volgens Chinese staatsmedia zijn er ook zo'n vijftig gewonden, van wie er enkele slecht aan toe zijn. De Nederlandse dagbladen maken eind deze maand bewaaredities en extra dikke kranten vanwege de troonswisseling op 30 april. Bijna alle grote dagbladen brengen ook op Koninginnedag zelf een speciale krant uit.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 De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Ethioper Tilahun Regassa. Hij liep een tijd van 2 uur, 5 minuten en 38 seconden. Ruim een minuut boven het parcoursrecord. Ook de nummer 2 is een Ethiopiër, Getou Veleke. Beste Nederlander werd Koen Rijmakers. Hij eindigde als achtste. Het weer. In het noorden nog wat regen. Vanuit het zuiden steeds meer zon. Maximum temperatuur 22 graden. Morgen minder zon en buien. Misschien met onweer. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie met een korte file op de A12 vanuit uh, Utrecht naar Den Haag, tussen Voorburg en Den Haag, Maliveld. 2 kilometer. Waarom ik als architect ben overgestapt op 4G? Ik kan u zonder haperingen video bellen en zo meerdere projecten tegelijk aansturen. Wilt u ook supersnel ondernemen? Dat kan via het nieuwe 4G-netwerk van KPN. Supersnel mobiel internet om supersnel te ondernemen. KPN doet het gewoon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 Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. We zijn er met een extra lange uitzending. We gaan door tot iets voor. Half zeven heeft allemaal te maken... met de topper tussen PSV en Ajax. Die wedstrijd in Eindhoven begint straks om half vijf... en is zo goed als integraal zometeen te volgen hier op Radio 1. Maar er zijn mooie, meer mooie wedstrijden in speelronde 30 van de Eredivisie. Wat te de denken van de Heerenveen tegen Willem II al een tijdje bezig... in het Aber Lenstra stadion Henk Kok. We moeten nog ongeveer een uh, dik kwartier voetballen. De stand is 2-1 in het voordeel van Herenveen. Een wedstrijd met twee gezichten. Bij Rus was het 1-0 voor Willem II door een doelpunt van Ippel. Maar binnen een tijdbestek van 10 minuten in de tweede helft wisten El en Finn Bogenson de stand om te draaien. 2-1 in het voordeel van Herenveen. En zometeen nog RKC tegen Feyenoord. AZ tegen FC Utrecht. Die twee wedstrijden beginnen om half drie. En om half vijf dus PSV Ajax. We beschouwen na de Formule 1 natuurlijk. Alonso die de Grand Prix van China wint. We kijken terug op de Marathon van Rotterdam. En live natuurlijk de Amstel Gold Race. De enige echte Nederlandse Wielerklassieker wie Gio Lippens. Inmiddels al over de helft van het parcours heen. Een kopgroep van zeven man. Belangrijkste naam in die kopgroep. Een Belg, oudwinnaar van parijs roubaix Johan van Summeren. De kopgroep heeft een voorsprong van 10 minuten en 10 seconden op het peloton. Onderbrekend David het voor hiervoor... ...Hencock bij Herenveen Willem 2. Ja, zit er dan toch nog een verrassing in de rug... ...van Joachim heeft de gelijkmaker gescoord van Willem 2. Het is van 2-1 is het op 2-2 gekomen... ...en weer is Heerenveen niet attent in de verdediging. Het centrum van de verdediging met Kruiswijk en Zomer... ...let niet goed op. Het is wel een aardige wedstrijd om naar te kijken... ...en ik heb het niet over kwaliteit... ...met name ook door vanwege het scoreverloop. De eerste helft was 1-0, met rust althans... Met het voordeel van Willem 2 door de doepen van Ippel. En ik moet eerlijk zeggen... dat dat Willem II toen wel 3-4 opgelegde kans in kreeg om die stand uit te breiden naar 2 of 3-0. Ik moet even noemen: Mitsi Jan die kreeg een dot van een kans al in de eerste minuut van de wedstrijd. Omdat Herenveen landlendig aan de wedstrijd begon. De Apatje stond te verdedigen. Met name aan de linkerkant was dat de verdediger Ruitola. Ik zag Heusje op de paal schieten naar een vrije schop. Joachim een aardige kopbal. Guit op slag van dus. Na een prachtige combinatie met Joachim schoof hij de bal voorlangs. En Ippel maakte toen het doelpunt. Een vrije schop van Heusje ging daar vanaf. De bal die werd niet goed ...goed weggestomd door de doelman van Heerenveen-Noordveld. Wel buiten het 16 meter gebied, maar de bal kwam toevallig geweest op de schoen van Ippel... ...en de schoot genadeloos hard in via de onderkant van de lat. En zo kwam Willem II op slag van rust volkomen verdiend op een 1-0 voorsprong. Laten ik nog even gaan kijken naar deze aanval. Is het dan toch weer? Nee, nee, nee. Er wordt niet gevlag voor buitenspel. Ja, er wordt wel gevlag voor buitenspel. Het was een mogelijkheid voor Elkanassi. En Iedereen was ontevreden bij Heerenveen. Natuurlijk ook van Basten en van Basten ging de nodige wijzigingen toepassen in de rust. Het hart van de verdediging werd versterkt met de zomer van kopkracht. Daarom brak het aan in het hart van de verdediging tegenover Joachim. En Judith ziet geen weer aan de linkerkant spelen op, uh, op het veld bij Heerenveen. Omdat er een buitenspeler van La Parra werd uitgehaald. En Maratzek het middenveld uh, ging versterken. En in no time stond Heerenveen toe om 2-1. Prachtig doepen van Elkanasi, Voorzet van Zomer vanaf de rechterkant. Met de binnenkant van de schoen ingetikt door Elkanasi. En Vim Bogelson liep het tweede doelpunt van Heerenveen binnen. En zojuist dus Joachim 2-2. Uh, Je kijkt naar de aanval van Heerenveen. De bal is over de doellijn gegaan. Het is een hoekschop van Heerenveen. Kijk ook naar het scorebord. 82 minuten zijn er gevoetbald. Judith heeft het veld moeten verlaten. Maar Heerenveen moet toch meer kunnen dan 2-2 tegen uh, Willem II. En moet toch over Groningen heen kunnen komen in deze competitie. Van de achtste naar de zevende plaats. De hoekschap is genomen. Wordt er hens gemaakt? Ja, er wordt hens gemaakt. En in elk geval heeft Kamphuis daardoor overgenomen. En dan mag Heerenveen zometeen een strafschop gaan nemen. Die zal ongetwijfeld worden genomen door Fimboogersom. Het is ook Van Bogelson die de bal gaat ophijzen. Ik zou hem nog wel eens terug willen zien wie daar dan Hens maakte na die hoeskop. En dan komt Willem II mogelijkwijs nog heel sneu weg. Ik zie dat Van Bogelson de bal heeft gepakt. En er wordt geappelleerd. Ik moet nog eens kijken naar mijn beeldscherm wie er Hens heeft gemaakt. Er wordt inderdaad Hens gemaakt. Dat is ongetwijfeld Haastroep dan geweest. Die die bal ja, al of niet doelbewust in elk geval Kamphuis heeft beslist. Dat de arm gewoon naar de bal toe ging. Hij wilde die bal een beetje wegmaaien in Haastroep. En nu gaat die bal in de 83. Nu laatste op de stip. En weer staat Finn Die kan op 23 doelpunten komen. En ooit is er een IJslander geweest in de competitie die ook 23 doelpunten heeft gemaakt. Dat was Peter Pettersen. En Finn Bokersom achter de bal Meul op de doellijn. Het schot. Onhoudbaar voor Meul. En zo komt Heerenveen in de slotfase van deze wedstrijd toch weer op 3-2. En dat maakte de nadige wedstrijd. Niet het voetbal, maar het scoreverloop en de vele kansen in deze ontmoeting. Heerenveen leidt tegen Willem II met 3-2 door de tweede doelpunt van amstel Golfrace. Ze zitten al even op de fiets. De bekende schermutselingen in het begin. De motor is erbij. Dan zijn we al een eentje onderweg. Sebastian Timmerman en Gio Lippert. We zijn zeker een eentje onderweg. Onder. Het is ook een beetje ja, lente geworden. Eindelijk hoor. Want uh, het heeft hier toch lang ernaar uitgezien... dat het allemaal niet zo mooi zou worden als men voorspeld had. Die temperaturen van boven de 20 graden. Het zonnetje. Nou, Het was lang niet te zien geweest. Zwaar bewolkt. De renners hebben zelfs onderweg nog even regen gehad. Dat zegt genoeg. Maar nu is de zon echt door gebroken Boven dat Limburgse landschap en dat betekent uh, dat de koers wat ons betreft echt kan gaan beginnen. We hebben een kopgroep, ik zei het al. Johan van Summeren was de initiatiefnemer van die kopgroep vrij snel na de start in Maastricht. Hij reed weg en kreeg uh, een aantal mannen met zich mee. In eerste instantie vier man kreeg hij mee. Tim de Trooijer, een Belg, uh, Arthur van Overberg, uh, landgenoot ook. Dan Alexander Piusin van IM en Mikael Asterloza, toch ook een renner met enige naam van Eskaltel. De Spanjaard, de Basque moet je eigenlijk... Eigenlijk zeggen, die daar meeslopen met Johan van Summeren. Later kregen daar nog bij aansluiting Nicolas Vogondy, een Fransman in Belgische dienst. En Klaas Seys, een Belg van de Krelan jufouni ploeg En die bouwden toch een aardige voorsprong op van boven de 11 minuten. Het peloton liet eigenlijk wel een beetje begaan. Die voorsprong loopt nu heel langzaam terug. 10 minuten en 10 seconden is de laatst gemeten voorsprong. Maar dat is nog steeds een behoorlijk eind, als je bedenkt dat zojuist het peloton de Gulpenberg moest nemen. Stond daar zelfs even gepakt. Zeker aan de achterkant van het peloton. Geblokkeerd door renners die de voet aan de grond moesten zetten op dat uh, steile bergje. En toen was de kopgroep al bij een van de volgende hellingen. Bij de IJzerweg, of voorbij IJs, al in de richting van Valkenburg gaat het dan. Waar ze straks voor de tweede keer zullen doorkomen vandaag. Want eerder vandaag kwamen ze ook al eens een keer hier over de startfinish. Nieuwe uh, finishlocatie uh, in uh, Valkenburg. Berg en Terbleid is de finishplek. En de echte kenners die weten dan, oh ja, dat is de de finish van het afgelopen WK. U weet het nog wel. Philippe Gilbert bij de mannen, Marianne Vos bij de vrouwen. Die plek dus twee kilometer achter de laatste stijgende meters van de Kouberg. En dat maakt die finale van deze Amstel Gold Race heel anders dan de andere jaren. Men hoopt ook op meer strijd. Men hoopt op meer initiatief in de finale. En dat hopen we dan maar te zien te krijgen. We krijgen ook nog een lusje als we hier voor de derde en ene laatste keer doorkomen. Een lusje van 20 kilometer met nog eens een keer de Geulmerberg erin met de Bemelerberg... En dan uiteindelijk weer de Kouwberg. Dus vier keer in totaal de Kouwberg. Het peloton, ja, gesloten. Eén breed blok wil zeggen dat het tempo nog niet hoog ligt. Nog 103 kilometer te koersen. En dan die kopgroep natuurlijk. Die inmiddels al voorbij die klim van die IJzerweg is. de uh, kopgroep is uh, beland in uh, Ubachsberg. Heeft uh, de Hulsberg dus inmiddels ook al uh, achter de rug. We draaien op dit moment uh, linksaf. En komen dus weer inderdaad, zoals je al zei, weer terug in de buurt van Valkenburg. Voor de volgende beklimming van uh, de Kouwberg. Het is Pliushin. Die op de het tempo aanvoert. Vooral in de eerste twee uur lag het tempo behoorlijk hoog, maar eigenlijk in het de derde koersuur is dat tempo wat uh, naar beneden gegaan. In tweede positie zit uh, Johan van Summeren, die hele lange Belg, en dan volgen de anderen daarachter. De rijder die uh, de meeste inspanning al heeft moeten doen, dat is uh, de Belg Arthur van Overbergen, rijdt voor topsport Vlaanderen, en hij is al tot twee keer toe getroffen door een uh, lekke band, was uh, net teruggekeerd na zijn eerste lekke band, en toen reed hij in de beklimming van de Gulpenberg, slechter kan het bijna niet, reed hij die Opnieuw lek, kreeg wat hulp van de neutrale materiaalwagen die hem echt letterlijk terugbracht in de kopgroep. En dus zijn we weer met zeven Nu in een heel open gebied waar de wind vrij spel heeft. De wind kan ook nog wel een rol gaan spelen, zuidenwind. En dus knokken ze in een waaiertje tegen de wind in. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Kerkraden bij Roda JC tegen Vitesse, het werd 3-3. Het was een spectaculaire slotfase daar in Kerkraden. 0-1 Havenaar, 0-2 Havenaar, 0-3 Boni. Maar daarna begon het 1-3 Malki had een penalty. Vlak voor tijd de moesje 2-3. En in de vijfde minuut van de extra speeltijd Donald met de 3-3. Vitesse dus 3-0 voor, maar verspeelde dus achteraf twee belangrijke punten. Trainer Fred Rutte over het weggeven van de voorsprong. Kijk, we waren hier slordig en we maakten zoveel verkeerde keuzes aan de bal. Het was... Uh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 Ado Den Haag, Twente, 1-3. Bij de rust is het 1-1-0, 1-Duckelers, 1-1 van Duinen... en dan 1-2 Boejekin, 1-3 Boejekin. Rood voor Danny Holla de 60 minuten minuut, twee keer geel omstreden. Tweede gele kaart, mogen we netjes zeggen. Twente wint van Ado Den Haag, maar wel volledig terecht... volgens de Twente-trainer Alfred Schreuder. Ik had het gevoel dat we eerst zelf het oppermachtig waren. Op, uh, op dat ene moment na, denk ik, vijf, vijf minuten voor rust... waren we niet scherp en werden we wat arrogant... Ik denk dat we twee alweer gecontroleerd hebben. En dan denk ik dat uiteindelijk dat we dik verdiend gewonnen hebben. Boeien Kinvelden met uh, twee doelpunten. Het vonnis over zijn oude club. Um, ja, dat is gewoon te aan het worden. excuses dan richting de supporters van Ado. Sorry, ik werk ergens anders uh, van Ado, die zijn dan op zijn plaats. What can I say? Sorry. I do my job en I do my job wel. Ja, het is zijn job wel. Maurice Stijn, de trainer van Ado, werd na de rode kaart van zijn aanvoerder Danny Holla naar de tribune gestuurd. Stijn was niet te spreken over de arbitrage en met name niet over de vierde official. Twee dingen. De, de, de onterechte rode kaart van Holla, wat denk ik beslissend is voor de wedstrijd, omdat we ons redelijk terugknokten na, na een hele moeilijke eerste helft, waarin Twente veel beter was dan Ado. En het gedrag van, van, van, van zo'n vierde visser, zo'n snotneus... die uh, bij godsgraatie eindelijk is wat mag vragen. Dus, dus we, we klagen uh, benen over respect. Maar volgens mij moet dat wederzijds zijn. En, uh, dus dat zijn twee dingen waar ik me bijzonder aan stoor, uh, heb gestoord vanavond. De vierde man, officieel, en een uh, snotneus. En nak tegen NEC. Naknek werd 2-0. Beide goals werden gemaakt in de tweede helft. 1-0 Leurling, 2-0 Hooi. En Nak lijkt zich met nog vier wedstrijden te gaan veilig te hebben gespeeld. Het verschil met Roda, de nummer 16, is nu 8 punten. En de revival van de ploeg is opvallend. Volgens Anthony Lurling is het voor een groot gedeelte te danken aan Nebosja Goudelje... die halverwege het seizoen de taken overnam van John Karelsen. Ja, ik moet ook zeggen dat ik in de winterstop ook het gevoel had van... Nou, uh, ik was ook een beetje naar de ploeg in de jubileliëk aan het kijken. Van, uh, nou, wie, uh, die stond 17? ik geloof dat we 14 punten hadden... En, uh, nou ja, goed. Hij, hij heeft uh, uh, in ieder geval. Uh, het is heel degelijk bij ons. Hij heeft de organisatie heel goed neergezet. Uh, hij eist heel veel discipline. Dus ja, de resultaten na de winststop zijn, uh, zijn super. Negatieve hoofdrol was er gisteravond voor Gabor Babos. De doelman van NEC ging met name bij de eerste goal in de fout. En dat uitgerekend tegen de club waar hij volgend seizoen speelt: trainer Alex Pastoor over zijn keeper.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 gewoon wat meer uh, kwaliteit kunnen brengen in het afronden. Dan, uh, dan kun je je ook uh, ja, een fout permitteren. En dat het uh, slimmielig was, daar zijn we het wel snel over eens, denk ik. En tot zover de wedstrijden voor dit moment van eerder dit weekend. We gaan weer terug naar het heden. De wedstrijd die loopt in het Abel Stadion. Herenveen tegen Willem II, Henk Kok. We zitten nog ruimschoots in, de in de blessuretijd. En de blessuretijd is bepaald door Scheidsrechter Kamphuis op vier minuten. Waarvan ongeveer twee minuten om zijn. En de stand is nog steeds 3-2 in het voordeel van Herenveen. Maar het was voor de aanhang van Herenveen toch nog wel even. Een billenkruipje bij de stand van 3-2, maar een peerspeil sneller. Die uh, invaller ging het dus En Loemo vanaf de linkerkant schoof hij de bal net een beetje voor bij de verste paal. En anders was het nog zomaar even 3-3 geweest hier in het Apelenslaar Stadion. De bal is over de zijlijn gegaan ter hoogte van de, van de cornervlag. En Hereveen gaat dan ingooien. Ik denk dat Hereveen de overwinning wel naar binnen gaat slepen. En dan mag je, dan mag je eigenlijk zeggen dat Hereveen in deze wedstrijd veel effectiever is geweest. In het afronden van de kansen naar Willem 2. Want Willem 2 heeft minstens zoveel kansen gehad als de Vriesen die buitengewoon slechte de eerste helft hebben gespeeld en met name de eerste 20 minuten gewoon naar Pati stonden te verdedigen. Heerenveen gaat weer eens een keertje ingooien. Nou, en Als je de bal niet hebt zoals Willem 2 nu het geval is, de bal niet heeft, dan kun je ook niet gevaarlijk worden. Elke nation die gaat ingooien. Uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Omdat hij aan de basis heeft gestaan van een aantal doelpunten. Willem 2 gaat nog eens een keer proberen uit te, te verdedigen. Dat gaat gebeuren over de rechterkant van het veld. Bloemou, die wordt geprobeerd althans te bereiken. Maar die bal die wordt weggekopt door de kruiswijk en dan kan de tweede instantie Herevee nog eens een keer weer uit en dan pakt Ippel die pakt de bal op in de middencirkel. Ippel de man van dat openingsdoelpunt voor Willem II. Hij wordt gedogen die bal even terug te spelen op zijn keeper uh, Meul. Die in de eerste helft nagenoeg helemaal niks te doen heeft gehad. Behalve dan een uh, schot van Finn Bokersson en een aardige solo van Judith Sheets. Willem II krijgt nog eens een keer een vrije schop toegekend. Halverwege de helft van Heerenveen. En dan wordt er wordt even tijd dat uh, Kruiswijk snel uh, die bal afgeeft. En dan gaat natuurlijk alles wat een beetje lengte heeft. Zelfs keeper Meul die gaat mee het 16 meter gebied binnen van Heerenveen. Het wordt ongetwijfeld de laatste mogelijkheid voor Willem II. En als Willem II deze wedstrijd gaat verliezen... dan ziet er toch wel een klein beetje naar uit. Er blijft de stand op de lang, daar blijven ze onderaan staan. Dat is sowieso het geval, maar er blijft ook de afstand tot VVV. Er blijft die afstand vijf punten, met nog vier wedstrijden te spelen. De vrijheidskop is genomen en die wordt nog wel even beroerd... door de invallen van de Heerenveen. En dat was Jan, maar met eind... Nee, niet de invallen natuurlijk, Michijan, die heeft die bal nog even beroerd. Maar meteen is het ook Kamphuis die voor het einde fluit... En zo heeft Herenveen in een moeizame wedstrijd, en daar houden ze vooral aan zichzelf te danken, hebben ze toch een overwinning behaald van 3 tegen 2. En zijn ze op de ranglijst weer opgeklommen van de 8e naar de 7e plaats, zijn ze Groningen weer voorbij. De laatste wedstrijden van Herenveen is toch maar even 7 wedstrijden, waarvan 6 gespeeld. Waarvan 6 gewonnen, alleen de vorige week verloren van, uh, van Groningen. Zegen van Herenveen op Willem 2, wel moeizaam, maar ja, toch weer 3 punten in de tas. Nu hoorde Henk Henkok zeggen, zijn ze weer over Groningen. Want Groningen won gisteravond met 2-0 uit bij Heracles. Herakles groningen 0-2, bij de Russen was het nog 0-0. Texera 0-1, Bakuna uit een strafschop 0-2. Het was de derde overwinning op rij voor de Groningers. Het lijkt wel alsof het weer goed gaat met Groningen. Sinds trainer Robert Maaskant heeft aangekondigd dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt.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 Ja, dan was er ook nog een wedstrijd. Ja, uh, vrijdagavond al. Vrijdagavond, vrijdagavond, ja. ja. vrijdagavond al was er nog uh, VVV. Wat ook zo strijd onderin. Belangrijke wedstrijd verloren zij van Pek Zwolle. Het werd uiteindelijk 2-0 voor de club uit Zwolle. En met die uitslag van zojuist meegerekend Heerenveen tegen Willem 2. 3-2 is dit de stand. Ajax aan kop, 63 punten uit 29 wedstrijden. Tweede, Vitesse, 61 uit 30. Dan derde PSV met 60 uit 29. En vierde, Feyenoord met 59 uit 29. Dan zevende, Heerenveen, 41 punten nu uit 30 wedstrijden. Situatie onderin, 14e RKC, 30 uit 29. Geldt ook voor AZ, 30 uit 29. 16e Roda, 27 uit 30. Dan VVV voorlaatste met 22 uit 30. En hekken. De sluiter blijft Willem II, 17 uit 30. Nog drie wedstrijden vanmiddag straks. Om half drie aftrap bij RKC tegen Feyenoord en AZ Utrecht. En om half vijf, ik zei het al, zo goed als integraal te volgen hier op Radio 1. De topper tussen PSV en Ajax. Het is een mooie sportzondag waarop van alles gebeurt. De Amstel is natuurlijk topvoetbal. Maar het openingstuk van deze mooie sportzondag was, sommige mensen zullen zeggen, Formule 1. Maar hier in Nederland de marathon van Rotterdam natuurlijk. Die werd gewonnen door de Ethiopiër Tiaun Regassa En die houdt kan blik terug. Het blijft altijd een mooi gezicht, die 10.000 lopers die van start gaan op de Kool Single, Nu voor de 33ste keer de marathon van Rotterdam. Maar de tijden vielen tegen, helaas. Men had gehoopt dat het parcoursrecord aan zou gaan. Maar dat ging niet. Het lang werd er heel hard gelopen, misschien wel te hard in het begin. En na de halve marathon was zelfs het wereldrecord nog in zicht. Maar daarna ging het bergafwaarts met met name de Ethiopiërs en Kenianen. Uiteindelijk is de winnaar Tilahun Regassa uit Ethiopië... Rotterdam was een tweede marathon. Na vorig jaar Chicago. En de 23-jarige lichtgewicht van 54 kilo. Liep de marathon van Rotterdam in 2,0538 en won daarmee. De Nederlanders. Michel Butter wilde zo graag onder de 2-10 lopen in Rotterdam. Als eerste Nederlander onder die 2-10. Maar dat lukte niet. Hij kreeg kramp onderweg en had een hele zware marathon. Hij eindigt uiteindelijk als tiende. En niet eens als beste Nederlander. Want Koen Rijmakers liep een gedegen marathon. En eindigde als achtste in totaal in 2 12 0 8. En dan de vrouwen. Hilde Kibet, die wilde ook zo graag het goed doen in Rotterdam. Een persoonlijk record was in haar zicht, maar helaas voor haar ook. Zij stortte in elkaar en werd bij de vrouwen derde in een tijd van 2026-41. Een teleurstelling, maar het blijft mooi, de marathon van Rotterdam. En die houtkamp gaan wij het hebben over de Formule 1 vanochtend. Nederlandse tijd was in Shanghai de derde Grand Prix van het seizoen. Die is natuurlijk weer bekeken door Louis Dekker. Louis, goedemiddag. Dag. Ja, uh, Kimi uh, Raikkonen werd uiteindelijk tweede achter Fernando Alonso. Mogen we stellen dat deze uh, ja, Grand Prix in het teken stond van de revanche van Alonso? Ja, ja, er was ook alle reden toe, want vorige race stond hij er ook heel goed voor... maar verklooide hij het eigenlijk in de eerste ronde al... door te agressief te zijn, uh, te veel te willen in één bocht... en klaar was uh, Fernando... Uh, het was nu echt, echt dominant. Het was echt al heel snel duidelijk. Ik denk na tien rondjes al dat Alonso de snelste van allemaal was. En dat als de strategie zou werken en alles zou gaan zoals het hoorde te gaan... hij eigenlijk niet te pakken was. Dus dat was heel snel duidelijk. Ja, jij zegt al van het was al vrij snel duidelijk. Maar het was natuurlijk ook een hele tactische race. Met zachte, met harde banden. Wie ja. koos waar voor? Ja. Dat, wen er maar aan, zal iedere race zijn. Uh, tegelijkertijd, als ik zie hoe weinig aantekeningen ik deze race heb gemaakt... vergeleken met de vorige twee, was dit een betrekkelijk eenvoudig te lezen wedstrijd. Het was al heel snel duidelijk dat Ferrari goed ging. Ik had aanvankelijk het idee dat zelfs Massa mee zou kunnen in de top drie. Die heeft het uiteindelijk niet gered. Maar Alonso was, als je door alle strategieën en alle banden... en alle pitstops en alle inhaalmanoeuvres al dan niet met... DRS Die knop op het stuur, waardoor ze even makkelijker kunnen inhalen. Als je dat allemaal negeert, was heel duidelijk dat Alonso niet te pakken was vandaag. En mogen we stellen dat de top vier van vandaag, Alonso, Raikkonen, Hamilton en natuurlijk ook Vettel, die leider blijft. Uh, dat, dat die vier zich toch een beetje gaan afzonderen van de rest. Daar gaat het tussen dit seizoen? Nou, ik zou nog een stap verder gaan. Hamilton staat er nu tussen. Maar ik denk dat Hamilton en Mercedes op termijn niet de snelheid hebben om dit geweld bij te houden. Ik denk dat je het kunt beperken tot de drie. Uh, waarbij het wel aardig is dat die drie ook nog voor verschillende teams rijden. Dus het is het ene moment Ferrari, het andere moment Red Bull. En dan heb je Lotus ook nog. En Raikkonen. Raikkonen begint een soort Alain Prost te worden. Weet je nog, in de jaren tachtig. Altijd tweede en derde. En aan het eind van het jaar... Ja. ja. ja Hij is al twintig races ja. op rij niet uitgevallen. Ja, ja, ja. uiteindelijk nou, kun je daar natuurlijk overal uh, winnaar mee worden. Ja. Um, ja, Mark Webber, even het verhaal van hem. Praat ons even bij, wat gebeurde er? Er is zoveel gebeurd bij Webber uh, in één zin samengevat. Dit is een weekend dat hij ongelooflijk snel wil vergeten. Het ging bij de kwalificatie helemaal mis. Doordat er een, een technische fout bij de brandstoftoevoer zat... waardoor die ja, A stilviel op het circuit. Maar als je stilvalt op het circuit... heb je ook geen benzine meer aan boord, geen brandstof. En die brandstof, daar moet je een bepaald deel van bewaren... omdat dat geïnspecteerd wordt. Dus, met andere woorden, niet alleen kwalificatie naar de knoppen... maar ook nog eens voor straf achteraan het veld beginnen. Zullen ze dan uh, extra blij zijn dat die Vettel vorige keer... gewoon die stalorders genegeerd heeft als je nu naar de stand van de WK... die hebben doet toch nooit ja. echt mee? ieder jaar wat mee uiteindelijk? Ja, ja, ja, maar het is ook wel een pechvogel wat dat betreft. En, en nu was hij echt de klos. Het was uh, voor Red Bull wel fijn... want de coureurs die het echt zwaar met elkaar aan de stok hebben... je merkte dat heel erg in de persconferenties, de interviews... het is venijn met koeienletters... Ja, ze hebben elkaar niet gezien op het circuit en dat was misschien maar goed ook. Ja, je, je zei al een weekend om snel te vergeten, maar toch zal hij bij de eerste volgende Grand Prix nog even terugdenken uh, aan deze, want de straf gaat nog verder, hè? Ja, ja, ja. Het, het, het, het is zo'n weekend, de wet van Murphy. Uh, hij, hij, hij ging al niet lekker. Hij probeerde wel vooruitgang te boeken, maar verloor en passant ook nog even een wiel op het circuit. Nou, er zijn bepaalde wet, wetmatigheden in de Formule 1. Uh, zodra je een band door beeld ziet slingeren, dan weet je, er komt een straf aan. De coureur kan er helemaal niks aan doen, maar het overkomt hem weer. En op de een of andere manier zit hij steeds, steeds net in dat verkeerde hoekje. Tot slot nog even onze Nederlander. Die uh, Olympisch meedoet aan, uh, aan de Grand Prix uh, volgens nog, uh, Van der Garde. <laughs> ja, uh, hij, hij zegt uiteindelijk: ja, Mijn auto mist snelheid. Is, is daarmee het verhaal ook verteld? Nee. Vreemdheid. Nee, dat is je? geel, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou Als je er gaat staan, <laughs> dan ziet het er best snel uit, hoor. Ja. En ach, hij, hij ver, verliest in zijn beste ronde maar ruim twee seconden, drie seconden op de rest. Zo slecht is, nou, hoop je niet. Maar het probleem is hij heeft die auto niet in zijn vingers. Die auto doet niet wat hij wil. Die auto moet zich aanpassen aan hem. Hij moet zich aanpassen aan de auto. Bij zijn teamgenoot gaat dat beter. Bij de, oh, bij de concurrent Marussia, die andere lelijke eend in de Formule 1... Hè, die vechten met elkaar om de laatste plaats. Ja, het is aan de ene kant prachtig dat hij drie races op rij finisht. heeft nog nooit een Nederlander voor elkaar gekregen. Dus geen grapjes over grindbakken. Maar ja, achttiende, laatste. Je wil zo graag dat het net even één klapje sneller wordt... En dat gaat, denk ik, volgende week ook nog niet gebeuren. In Bahrein, in de Zandbak. Maar misschien, Barcelona, als er updates, upgrades komen. Oké, okay, Dan zou het af. moeten kunnen. Ja. Dankjewel, Louis Dekker. We gaan even naar de Amstel Gold Race, Gio Lippens. Want de Nederlanders willen we met wielren ook zo graag eh, vooraan zien. Maar vorige ja. week stonden we op het podium in een grote ronde. Wat zit er vandaag in het vat? Nou ja, kansen genoeg natuurlijk voor Nederlanders. Althans Bouke Mollema wordt er wel als een van de kanshebbers genoteerd. Denk ook aan Nicky Terpstra, toch ook goed in vorm met die derde plaats in parijs roubaix Maar wat belangrijker is, we hebben zojuist een valpartij gehad. Een vervelende valpartij, behoorlijk voor in het peloton. In een bocht waar snel gereden werd, een afdaling. Dat was de afdaling na de Vrakelberg. En daar zag je het op plek 20 zo'n beetje, zag je het ineens uit elkaar spatten. En Laurens Tendam is een van de mensen die bij die valpartij partij betrokken is geweest en hij bleef toch wel een tijdje zitten daar op het asfalt. Ook belangrijk, Philippe Gilbert, de wereldkampioen, twee keer winnaar van de Amsterdam Gold Race in de jaren voor vorig jaar, dus 2010 en 2009. En die zijn er allemaal op achterstand geraakt. Ook Rui Costa zit daarbij, nu in het gezelschap van Gilbert. Zij proberen weer de aansluiting te krijgen bij het peloton, bij de start van het peloton. Maar als je dan naar voren kijkt, dan zie je dat het peloton al heel ver weg is, daarachter ergens. Bij die bomenrij, daar rijdt het peloton. Dat zal een meter of, nou, 400, 500 zijn. Dat moeten uh, Gilbert en Rui Costa overbruggen. Het tempo in het peloton dat wordt gemaakt door de mannen van Blanco. Lars Boom is zijn naam. Die blijft gewoon tempo draaien. Ze wachten niet op Laurens ten Dam. Heeft ook weinig zin. Tempo wordt gedraaid. Ze proberen het zaakje nu al uit elkaar te scheuren. Dit is Radio 1. Uit het uh, nieuwste hoofdpunten, dat is drie minuten over half drie. Hoogste tijd, hier is Mark Visser. Bij busongeluk op de E34 bij Antwerpen zijn zeker vijf doden gevallen. De bus met Russische jongeren was van de Russische stad Volgorad onderweg naar Parijs. Hij viel in België door onbekende oorzaak van een brug en kwam op zijn zijkant terecht. Zeker twintig gewonden zijn er en vijf van hen zijn er slecht aan toe. In Roosendaal is vannacht een automobilist aangehouden... na een wilde achtervolging. De man was er vandoor gegaan toen de politie hem wilde controleren. Uiteindelijk zette de man uit Roosendaal zijn auto aan de kant en rende weg. Agenten konden hem net even verderop aanhouden. De Roosendaler verklaarde dat hij een paar joints had gerookt... voor hij achter het stuur was gestapt. Een omroeptechnicus in Wit-Rusland heeft vraag genomen voor zijn ontslag... door op primetime hardcore porno uit te zenden tussen het reguliere programma. Duurde 20 minuten voordat de landelijke zender de seksfilm kon stoppen. Justitie in Wit-Rusland is een onderzoek begonnen. En een Nederlandse dagbladen maken eind deze maand bewaar edities in extra dikke kranten vanwege de troonswisseling op 30 april. Bijna alle grote kranten brengen een speciale editie uit. Tot zover het belangrijkste nieuws. Vitesse verspeelde gisteren twee dure punten tegen Roda. Wat doet Feyenoord vandaag in Waalwijk tegen RKC? We gaan naar Ragnar Voorlopig staat het nog 0-0 na bijna drie minuten voetballen. Feyenoord kreeg al een kans via Pelle in de naastoot uit de eerste hoekschot van de wedstrijd. Die Feyenoord al na 30 tellen te pakken had. Klaas die terug in het elftal na zijn schorsing. Vorige week ontbrak hij tegen VVV. Wil weg, maar maakt een overtreding. En Sneijder, hij in de basis voor jongsneker op het middenveld. Bij RKC, die niet fit is, Sneijder neemt die vrije trap snel. Balbezit voor Van Peppe. RKC vechten tegen degradatie. Met name natuurlijk tegen na competitievoetbal Maar op de punt van strafschopgebied bij Feyenoord aan de rechterkant overgenomen door Jan Maat. Bal naar voren toe naar Pelle in de middencirkel. Maar die kan niet controleren en dus is daar zoet. Omdat de bal bij hem is terechtgekomen. De kopbal van Pelle die we zagen gekeerd door zoet. Bal niet klemvast. Was nog even in de doelmond te vinden die bal. Maar niemand van Feyenoord die er een voet tegenaan kon zetten. Feyenoord wat gewijzigd. Ik zei al, Klaas terug in het elftal. Uh, Song Sing is er uit, uh, uitgegaan, niet eens bij de selectie. En John Goosens heeft zijn eerste basisplaats bij de Rotterdammers. De van NEC die ook in het verleden het Ajax-shirt nog droeg. Niet in het eerste helftal. Braber nu voor RKC op de linkerflank aan tegen de benen van de Vrij. En zo wordt de cornerverhouding 1-1. Feyenoord kreeg er dus al een kans uit via Pelle. En nu eens kijken wat Josef zoon kan. Een van de twee spitsen van RKC. Vol stadion in Waalwijk. Lekker zonnetje. Goed bespeelbaar veld. Ook wel wat vochtig, zei Ronald Koeman van tevoren. Die hoopt vanmiddag bij PSV Ajax op een gelijkspel. Drie punten voor Feyenoord erbij. Dan kan alles opeens weer. Daar is die corner. Mulder zit mis. Maar wordt aangevallen. Dat is althans de uitleg van de scheidsrechter van Guzebujuk. Aangevallen door Bukari. Een vrije trap voor Feyenoord in het eigen strafschroepgebied. Binnen vijf minuten. Het staat nog wel 0-0. AZ tegen Utrecht. Frank Wielaert zag, uh, AZ, zag Roda een punt halen gisteren. Zal nu toch echt weg willen van die plek, hè? Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. Dat willen ze al een tijdje. Lukt alleen nog niet zo heel erg. We moeten eens een keer uh, drie punten gaan halen. Dat is ook al een tijdje niet meer gelukt in eigen huis. Dat zal vandaag toch echt uh, moeten gaan uh, gebeuren tegen Utrecht. Utrecht weet in ieder geval waar het aan toe is dit seizoen. Dat gaat uh, play-offs spelen voor Europees voetbal... En uh, dat zou in het voordeel van AZ kunnen spreken. Misschien uh, nu als Eiltje doorweg is in het midden. Wel met Wouters nog voor zijn neus. Utrecht heel snel teruggeplooid. Beres aangespeeld. Die probeert te schieten. Schot wordt uh, geblokt door uh, zijn directe tegenstander Bulthuis. Maar AZ blijft wel uh, in de aanval. AZ gaat uh, proberen die drie punten binnen te slepen met overtoom op het middenveld voor de zieke Elm. En verder is het elftal gewoon blijven staan zoals het er stond uh, vorige week. Dus ook met Rijnen centraal achterin. Ook al is Lam weer terug uh, van een schorsing. Maar uh, meneer schijnt niet uh, genoeg leiding te kunnen geven centraal achterin. Niet genoeg te coachen. En dus heeft uh, Verbeek gekozen om daar gewoon weer Rijnen neer, neer te zetten. En die dus eventjes nog te laten staan bij Utrecht op doel verhoeven omdat Ruiter niet fit genoeg is. Kali staat gewoon op het middenveld. Daar had niemand meer echt rekening mee gehouden. Maar je kan niet te veel wisselen. Zei Wouters en de duw voorin bij Utrecht in de rug. Niks aan de hand, zegt scheidsrechter Ed Jansen. Op de duw die daar gegeven wordt door Viergever in de rug. Volgens mij was het van Duplan op weg naar Esteban. Maar daar was... Ja, net op, net op tijd. In ieder geval Esteban bij de bal. En Duplam, ja, die kon niet meer. Want die kreeg een zetje. Ging dus onderuit. Randjes, strafschopgebied. Tot nu toe Utrecht in de openingsfase van deze wedstrijd. Dreigen er dan naar zetten. Maar de stand nog wel 0-0. dus al het voetballen doorgaan ook ruim baan voor de enige Nederlandse wielerklassieker. De Amstel Gold Race. We gaan naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Een uh, behoorlijk spektakel op dit moment. Uh, zeker in de eerste delen van het peloton met die valpartij. Uh, waarbij Gilbert betrokken was. Waarbij ook Laurence de betrokken was. Die valpartij heeft uh, behoorlijk. ...behoorlijk wat slachtoffers gemaakt, heeft behoorlijk wat scheuren veroorzaakt in dat peloton. Daar profiteert op dit moment een blok, een eerste peloton van met op kop Lars Boom... ...die hard doortrekt, geen compassie heeft met de mannen die op achterstand zijn geraakt. Ik denk dat Bauke Mollema ook in die eerste groep zit. En Dat is toch een groepje van, ik dacht een man of twintig, hooguit daarachter weer allemaal verspreide pelotonnetjes. En er wordt er meteen schande gesproken natuurlijk over het feit dat er vooraan zo hard wordt doorgereden in aanval... Maar ja, waar hebben we dat eerder gezien? Vorig jaar de Tour op weg naar Metz, die massale valpartij. Wout Poels, veel Nederlanders daarbij op de grond. Toen werd er ook verschrikkelijk hard doorgereden aan kop van het peloton... ...om de zaak maar verder te breken. In achtervolging op dit moment, nog achter al die verbrokkelde pelotonnetjes... ...ik zei het al, Philippe Gilbert, uh, Rui Costa zit erbij... Uh, ...de Portugees van Movistar, maar ook Andy Schlek. Jawel, ook hij lag erbij. Hij moet uh, proberen weer aansluiting te krijgen. Ik zie ook de Zwitserse kampioen... In Coler. En zij hebben inmiddels aansluiting gekregen bij de laatste wagens achter het peloton. Maar dat zal dan achter het laatste stukje van het peloton zijn. Want dat peloton dus in vele stukken. Zij zijn inmiddels aangekomen op de Sibbergrubbe. En dan is de grote vraag, waar is die kopgroep zo'n beetje? Negen minuten voor het eerste pelotonnetje met Lars Boom. We kunnen dadelijk naar je gaan zwaaien Gio. De kopgroep rijdt namelijk de laatste kilometer in voordat we de volgende finish passage krijgen. En de kopgroep heeft dus uh, voor de tweede... De vandaag de Kouberg beklommen. En dat betekent dat er ook nog twee beklimmingen gaan volgen in het restant van deze uh, Amstel Goldrace. Die iets minder dan 90 kilometer nog telt. Mikel Astarloza, de Spanjaard, de Bask van Euskaltel, momenteel helemaal uh, achter in die kopgroep. Trekt nog even zijn armstukken uit. De zon heeft toegeslagen. Het is heel druk, heel druk langs de kant van het parcours. Het was een mooi onthaal daar op de Kouberg En door die ravage in het peloton loopt de uh, voorsprong van deze kopgroep, deze zevenman sterke kopgroep groep terug tot een minuut of acht en begint de koers dus langzaam uh, uh, te ontbranden, langzaam los te komen. Nog 300 meter en dan hebben we de finishpassage met de kopgroep. Geen Nederlanders, wel vier Belgen. Eén van hen rijdt op kop, rijdt voor Garmin, Johan van Summeren. Gaan we naar de hockeyuitslagen bij het vrouwenhockey vandaag. Den Bos wint weer, maar best moeizaam. 3-2 van HDM, SCRC, Mop 5-1, Oranje Zwart blijft het goed doen. 2-0 tegen Hurley, Nijmegen, Laren 0-4, Pinoké Kampong 1-0 en de Terriers houden Amsterdam thuis op 0. 0 -0. Dat is belangrijk, want bovenaan maakt het niet zoveel meer uit. Den Bosch, SJC en Amsterdam zijn al geplaatst voor de playoffs. En bij Oranje-Zwart, Laren en Hurley zit de spanning nog... waarbij Oranje-Zwart de beste papier heeft met drie punten voorsprong. Onderin de Terriers en Nijmegen vechten voor de laatste plaats... om de rechtstreekse degradatie te ontlopen. En zij staan nu op gelijke hoogte. Will get to you just because some others get that early Don't you worry, yours is coming too Westen en Sarita gaan plaatsmaken voor Ragnar Niemeijer in Waalwijk. Heel even overleg tussen de assistenten, en scheidsrechter Guze Buyuk, De dertiende minuut in Waalwijk en de strafschop voor Feyenoord. Omdat aan de rechterkant van het veld schaken is ontsnapt en dan de tackle van Van Peppe. Die is te laat? Gaat voor de bal denk ik, maar raakt de man, gaat met de benen richting die van zijn tegenstander schaken. En dan staat natuurlijk Pelle zo meteen klaar... om voor Feyenoord een hele belangrijke goal te gaan maken. Vraag, vraagteken, uitroepteken, want hij moet er natuurlijk nog wel even in... voor nummer 23, Pelle. We zitten in de dertiende minuut. Terecht dat die strafschop is gegeven. Gele kaart ook voor Van Peppe. Volgende week overigens geschorst. Daar is de aanloop van de Feyenoord-topscorer. Bal naar de linker benedenhoek. Dat is de hoek waar ook de doelman heen gaat, maar de bal zit erin. En het uitzinnige publiek van Feyenoord juicht Pelle toe. De warming up van Feyenoord vond nog even plaats voor dat vak Ook om de mensen daar gek te maken. En natuurlijk gaat Pelle meteen naar de aanhang van Feyenoord. Heel veel mensen wilden er hierbij zijn op die beslissing van de scheidsrechter is weinig aan te merken. Van Peppe is de sigaar. Heel RKC is de sigaar. Want hoewel zoet in de buurt zit, is de penalty zo goed van Pelle, zo laag, zo in de hoek. Dat Jeroen Soet, de huurling van PSV, de keeper van RKC, geen antwoord heeft. Feyenoord aan de leiding. En dat is een opsteker voor de ploeg van Koeman. Want wint Feyenoord hier vanmiddag dan gaat het naar 62 punten. Zou het gelijk worden bij PSV Ajax? Dan kan er nog wat, zei Ronald Koeman. Voorlopig gaat het dus goed met de Rotterdammers. AZ tegen Utrecht ook alweer een tijdje bezig in de Galgenwaard. gewaard van Een kwartier en het is nog 0-0. Bal achterin rondgespeeld bij Utrecht Verhoeven. Heeft nu de bal en van der Marel in de openingsfase. Die eerste 10 minuten heeft hij Berghuis, de directe tegenstander, niet of nauwelijks gezien. Maar terwijl. Utrecht de bal aan het rondspelen is, is Van der Hoorn. die geeft even een keiharde tackle ten opzichte van Eiltedoor. En dat levert AZ dan een vrije trap op, op. Nou, 25 meter van de goal van Verhoeven. En dat terwijl Utrecht gewoon de bal heeft. Totaal onnodige tackle. Dan krijgt Van der Hoorn geen geel, maar wel een standje voor van uh, uh, scheidsrechter Jans. Ik zie wel een gele kaart volgens mij in zijn handen. Maar ik heb hem nog niet de lucht in zien gaan. En Van der Hoorn is alweer weg. Dus dat zal toch uiteindelijk niet gaan gebeuren. Wel die vrije trap, die blijft in ieder geval staan voor AZ. Als een soort van cadeautje van de centrale verdediger van Utrecht. En natuurlijk de lange mensen mee naar voren. Maar her achter de bal. Een muurtje dat op de rand van het strafschopgebied wordt neergezet door Jansen. En Verhoeven in het middel van zijn goal. Dit zou de eerste serieuze mogelijkheid voor AZ kunnen betekenen in deze wedstrijd. Utrecht wat dreigender geweest, maar nog zonder Esteban serieus op de proef te stellen. Dat gebeurt ook niet uit die vrije trap van Maher die hoog over de goal van Verhoeven heen gaat. Tot grote teleurstelling van het publiek. De wedstrijd gaat wel, golft wel snel heen en weer... Maar het levert nog niet echt gevaar op. Nu van de Marel. In de eerste 10 minuten van de wedstrijd volledig vrijgelaten door tegenstander Berghuis. Maar nu is Berghuis wel in de buurt. Dus verplaatst het spel zich naar de linkerkant. Naar Bulthuis. Die is nu helemaal vrij. Kan het hele middenveld oversteken. Bereikt dan Oor aan de linkerkant. Die staat tegen de zijlijn aangeplakt. Gaat dan naar binnen. Marcellus in de achtervolging. Het steekpaasje op Kali mislukt. Want die bleef net even staan op dat moment. Overtoom neemt over voor Az. Lange bal naar voren. Richting Berends. Die gaat dat duel daar verliezen van Wuitens. Zo zijn we zeven 17 minuten onderweg. Het is bepaald nog niet groots. En er is ook nog geen bovenliggende partij in Alkmaar. Ja, in Alkmaar in het aanvangstadion. Dus AZ tegen Utrecht. En niet, eh, wat ik per abuis zei, in de Golgewaard. Eh, de graafschap tegen Cambuur. Dat is nog een wedstrijd die wordt gespeeld in de Jupiler League. Voor Kambuur belangrijk, want bij winst worden zij tweede daar in de Jupiler League. Wedstrijd is een kwartier oud op de Vijverberg. Het staat nog altijd 0-0.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 What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken, taken any time to show, to show you what you need to live? Tell him to me slowly. In 1969 met de zang van Colin Blunstone, The Zombies en Time of the Season. Gaan we naar Bouwijk, want Feyenoord heeft precies de start die het wilde, Ragnariem. Ja, Fennec zal best een beetje nerveus zijn. Speelt ook tot nu toe niet groot. Maar staat wel meteen al voor na een krappe 20 minuten. Wat heeft de RKC laten zien? De RKC dat de bal achterin rondspeelt met Ramos en Dros. Nou, een vrije trap gezien van Ramos Naar een overtreding van Matthijs op Braber. Op een meter of 18 van de goal van Erwin Mulder. Maar die vrije trap ging ruimschoots over. En RKC wat dat betreft nog nauwelijks gevaarlijk geweest. Wel gevaarlijke toestanden gezien aan de zijkant. Flinke knokpartij van een man of 40. Geen idee waar ze vandaan komen. Mijn vermoeden zegt uit, uh, niet uit Waalwijk. Maar daar zijn rake klappen uitgedeeld. Er Rennen er ook nog eentje over het veld. En daar nou verbaas ik me erover. Terwijl RKC de bal nog altijd op de eigen helft heeft. Dat die mensen daar maar gewoon weer staan. Dat er nergens politie is. En dat deze figuren die met uh, ja, die groep zijn teruggekeerd naar een van de hoeken van het stadion waar de Feyenoord aanhang zit. Dat er werkelijk geen mens is die deze... Types, een strobreed in de weg heeft gelegd, laat staan, heeft opgepakt. Een klap in de nek heeft gegeven. Het is onvoorstelbaar dat je zo de sfeer kunt verpesten en dat ongestraft zo te zien kunt doen. Zwakke terugspelbal bij RKC, richting doelman Zoet is de bedoeling. Die kijkt eens dus naar zijn verdedigers en zegt ja hier kan ik niks mee. En zo geeft RKC op een hele eenvoudige wijze een hoekschop weg aan Feyenoord. Dat is de tweede in deze wedstrijd voor de ploeg uit Rotterdam. De eerste was zeer dreigend met Pelle. De maker van de strafschop, de overtreding van Van Peppe. En nu eens kijken wat John Gosens kan. Hij heeft toch de techniek om zijn bal lekker voor de goal neer te leggen. Veel orders, maar ook heel veel lekker seers terug in het Waalwijkse strafschopgebied. Hij staat daar voor het vak met de Rotterdamse aanhang. John Gosens en zal de bal nu gaan trappen. Brengt hem richting de tweede paal. Achterin nog schaken misschien... Appelleert nog voor Hens van een van de verdedigers van RKC. Maar het blijft 1-0 voor Feyenoord. En een keeperstrap, dat is het gevolg. Voor Zoet, na 22 minuten, leiden de Rotterdammers dus. Het wacht is op doelpunten bij AZ Utrecht. Frank Wielaart. Nou, die had uh, met uh, zekerheid eigenlijk wel kunnen vallen. 23 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Maar het had toch ergens uh, wel 1-0 onderweg moeten worden voor AZ. Dat inmiddels de bovenliggende partij is in uh, deze wedstrijd. Uh, op aangeven van Eltedoor had hem kunnen maken. Het was een vrije schietkans. Nu komt de uh, bal weer. Nog een keer door nee, zegt Ed Jansen nu op een aanval van AZ. Binnen het strafstofgebied hens gemaakt door de verdediging van Utrecht. Maar de scheidsrechter vindt van niet. Dan kan de, de ploeg van Jan Wouters eruit komen. Dat duurt niet zo gek lang. Reinen onderschept daar. En zo neemt uh, AZ het heft weer in handen. Twee grote kansen kreeg AZ. De eerste dus voor Berens. De tweede voor Viergever. Op aangeven van Eltjedor. Viergever liep buitenspel. Op het moment dat hij paas gegeven werd. Hij mocht door. Zijn aanname was absoluut verschrikkelijk slecht. En daardoor kon Verhoeven daar... Uh, Bijna tussenkomen. Vlak voordat dat gebeurde legt Viergever de bal breed op Elti door. Die is da op dat moment al te ver doorgelopen. Dan wagen gaat dus achter de spits van AZ langs en zo weer een 100% kans verpest. En een gele kaart nu gegeven weer aan de achterhoede in dit geval Wuitens... Van uh, Utrecht en een vrije trap voor AZ. Zo blijft die druk op de goal van Verhoeven. Zonder dat hij dus nog serieus getest is. Want er is nog geen bal tussen de palen gekomen bij de doelman van Utrecht. Maar dat zal toch wel een keertje gaan gebeuren in de komende minuten. De vrije trap die nu nog genomen gaat worden op de, in de 24 e minuut. 10 meter van de achterlijn. Dat zou zomaar een, een heel grote kans voor AZ moeten gaan opleveren. Achter de bal staat uh, Berghuis. En iedereen wacht op het fluitje van Jansen. Dat was tenslotte gevraagd. Bal valt bij de tweede paal. Wordt uiteindelijk weggewerkt door Azaren. En zo is de kans voor AZ weg. 24 minuten onderweg. AZ Utrecht 0-0. Amstel Goldrace dan weer. Daar in het diepe zuiden. Sebastian en Gio. Peloton in de lange afdaling naar Maastricht vanaf dat plateau waar de finish ligt nadat ze de Kouwberg hebben beklommen. De tweede keer zijn ze inderdaad de Kouwberg al opgegaan. De tweede van dit, in totaal vier keer en niemand zal hebben verwacht dat het al bij die tweede beklimming van de Kouberg oorlog zou zijn. Nou, Het was oorlog. Het eerste peloton, het tweede peloton, er zat 30 seconden tussen. In het eerste peloton veel mannen van Blanco, Bauke Mollema zagen we daar voorin zitten. Lars Boom die veel werk heeft gedaan om dat groepje daar weg te houden. Bram Tankink onder andere. Maar nu zien we Bram Tankink bij ploegleider Erik Dekker aan de achterkant van het peloton. Is hij bidons aan het halen? En dat wil zeggen dat het tweede peloton, met al die grote namen, met Peter Sagan erbij, met Philippe Gilbert, dat die weer aansluiting hebben gekregen bij dat eerste achtervolgende peloton. Betekent dus dat de rust is weergekeerd in dat peloton. En ik ben benieuwd of die actie van, met name Lars Boom, die actie van Blanco, kwaad bloed heeft gezet bij de andere mannen in het peloton. De kopgroep zit daar nog voor... Het is wel minder geworden. Een minuutje of zeven. Voor de kopgroep die wij eh, hebben laten gaan. Want eh, nadat het peloton dus gebroken was... zijn wij maar eens een kijkje gaan nemen achter dat uh, peloton. Het is weer groot geworden inderdaad. Hoor. Dat peloton met Terpstra helemaal achterin. Makkelijk te kennen aan zijn uh, rood-wit-blauwe trui. En waar Pim Lichtart even uh, op bezoek is bij uh, de rondearts... de Nederlander in dienst van uh, vakantie. -lij. DCM. De oud-Nederlands kampioen rijdt op dit moment uh, naast die gele wagen... als we met het peloton op zo'n zeven uh, minuten... achter de kopgroep Maastricht weer binnenrijden. De weg nu weer breed. Dadelijk wordt de weg allemaal weer een stuk smaller... als we gaan beginnen aan de voorlaatste lus van deze Amstel Gold Race. Veel volk keert ook nu nog steeds weer terug. Onder wie veel iets zien we daar van uh, Omega Pharma Quickstep. En helemaal achterin rijdt uh, op dit moment ook Thomas Dekker... van dat peloton. Grote groep dus weer geworden met lichthard. Even kijken. Ja, nog steeds bij de Ronde We gaan stellen even naar Alkmaar AZ tegen Utrecht. Dat gebeurt er allemaal, Frank? De bal gaat zo meteen op de stip, maar in Utrecht gaat met een man minder voetballer. Kali krijgt binnen een paar minuten twee keer geel en dus rood. Op het moment dat Eltidore daar onderuit gaat, inderdaad wordt vastgehouden door Kali. De penalty die gegeven wordt door Jansen is terecht... Maar uh, eerst moet de administratie worden bijgewerkt. En Verhoeven is er nog in discussie met de scheidsrechter over alle gevolgen van Dien. Elterdoor gaat de penalty nemen. Dat weten we zeker. Of hij erin gaat, horen we zo meteen. Staat nu nog 0-0 daar. Bij RKC Feyenoord staat het 0-1. Heerenveen Willem 2. 3-2. En al het de lijn op 1. Meneer Haaf, echt? het allemaal goed. Ik vind dat we het wel een klein beetje mogen relativeren. We je de HVK op die... de radio Heet, afzetten. Nu mag ik even. <laughs> Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. De beperking van vrijheden voor minderheden in Rusland. Dat deugt natuurlijk van geen kant. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik vind dat we er uh, heel veel uh, nuttigs over gezegd hebben. Ja, <laughs> en vonkende meningen. Hartswerken, doen.